<laughs> een beetje voortijdig applaus, hè. Dat is ook een beetje erom vragen, natuurlijk. Ah ja, joh, krijg je twee keer applaus, toch mooi? Ja. Ik um, uh, denk dat we nu uh, verder gaan met een nummer over uh, Amsterdam, getiteld The City. Die eerder ook gedraaid is, geloof ik, hier in de show. Ja, um, yeah. The City. Ja, <coughs> het volgende en tevens laatste nummer is getiteld The Golden Sun. Uh, er is niet zoveel over te vertellen eigenlijk, het is een anekdotische song. Zijn ze allemaal trouwens.